De besmetting komt hoogstwaarschijnlijk uit de poep van wilde vogels. Vanmiddag moet duidelijk worden hoe besmettelijk de aangetroffen variant van de vogelgriep is. De laatste keer dat in Nederland een vogelgriepepidemie uitbrak was in 2003. Het ging toen, net als nu, om een H7-variant. Sommige H7-varianten zijn voor kippen dodelijk en erg besmettelijk. Minister Opstelten heeft een hardere aanpak aangekondigd van geweld... dat is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs. Bijna een derde van de geweldsmisdrijven wordt gepleegd onder invloed. De Kamer pleit daarom al langer voor een hardere aanpak. Geweldplegers worden straks bij hun aanhouding op het bureau gecontroleerd... op het gebruik van alcohol en drugs. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd dat gebruik van alcohol en drugs... wordt opgenomen als verzwarende omstandigheid. De OM kan in dat geval een zwaardere straf eisen... Naast een zwaardere straf kunnen daders ook een alcoholverbod of een straatverbod krijgen. Minister Hopstelten hoopt met de maatregel te voorkomen dat daders in herhaling vallen. En ook wil die geweld in het uitgaansleven tegengaan. Autoconcern Spijker, eigenaar van Saab, heeft vorig jaar een verlies geleden van 218 miljoen euro. Toch is topman Muller tevreden. Er werden ruim 31.000 auto's verkocht. En daarmee steeg de verkoop van Saab met 15 ten opzichte van het jaar ervoor. Ook neemt het aantal dealers toe. Muller verwacht dat er dit jaar opnieuw verlies wordt geleden. Het is de bedoeling dat Saab pas volgend jaar winstgevend is. Met de jaarcijfers werd bekend dat de Zweedse directeur van Saab dit jaar opstapt. Muller zelf neemt zijn positie over. De voetbalbond van Qatar heeft Co-Adriaanse ontslagen... als coach van het Olympische Elftal. Volgens een persbericht van de bond hebben beide partijen besloten... om uit elkaar te gaan, omdat ze te veel verschil van inzicht hebben. Adriaanse werd een jaar geleden aangetrokken. en moest zich met Qatar kwalificeren voor de Olympische Spelen... van volgend jaar in Londen. Dan het weer vrij zonnig. Vanmiddag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen wat regen en 7 tot 12 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met zeven files, goed voor 18 kilometer. Twee opvallende files door ongelukken. Op de A9 richting Amstelveen staat bij knopend Raasdorp een drie kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrijgegeven. En op de N2 Maastricht richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd. Bij Eindhoven Centrum op de parallelrijbaan daar staat ook 3 kilometer. En daar is nog één rijstrook dicht.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 NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Ze zijn het eens geworden bij de NAVO over Libië. De verdragsorganisatie pakt het commando voor het handhaven van het vliegverbod. En geen troepen op de grond. Of toch wel? Straks maar eens naar Hans-Jaap Melissen op Libische bodem. Eerst naar de gevolgen voor Nederland. Ja, nu de NAVO de leiding in handen heeft genomen... heeft premier Rutte meteen actie aangekondigd. Rutte nam verderop in Brussel deel aan de Europese top... maar had het ook over de NAVO-top. Het wordt nu menens. Nederland gaat actief bijdragen aan het in stand houden van dat vliegverbod. We gaan niet air-to-service bombarderen, zoals u weet. De no-fly-zone... Dat betekent wel dat we kunnen meehelpen om de no-fly zone uh, te handhaven. En dat betekent dat het kabinet zich op de korst mogelijke termijn zal buigen. over het opstellen van een artikel 100-brief. om die uitbreiding ook mogelijk te maken. Een nieuwe artikel 100-brief dus. waarin de regering Rutte de Tweede Kamer vraagt om steun. voor een verruiming van de Nederlandse bijdrage. En als het even kan, wordt die brief vandaag nog gestuurd. Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk, maar eerst even nog precies checken de besluitvorming in de NAVO... en uh, of dit het moment is om dat te doen. Maar als het maar enigszins kan... Hè, dan, dan zullen wij die brief zo snel mogelijk gereed maken. Als het aan Rutte ligt, blijft het bij de middelen... die Nederland nu al heeft ingezet... bij het ondersteunen van het wapenembargo. In principe was het plan uh, dat wij de 6F-16's, het schip, de Haarlem... Uh, en het tankenvliegtuig de KDC-10, dat wij die zouden inzetten... zowel voor het embargo als voor de no-fly-zone... Dat ligt het meest voor de hand. Laat ik daar verder niet op vooruit lopen, maar zo was het in ieder geval in de planning. En zo is het ook uh, in de eerste artikel 100-brief met de Kamer besproken en ook in het debat van gisteren. De Franse president Sarkozy, initiatiefnemer van de militaire actie in Libië, wilde aanvankelijk geen deelname van de NAVO. Maar Sarkozy is nu deels overstag. Dat is geen probleem, maar de coördinatie. Politiek, je hoeft het goed bien. De NAVO krijgt wat hem betreft de militaire coördinatie. Maar de politieke regie blijft in handen van de gelegenheidscoalitie. In die coalitie, die nu al operationeel is... zitten ook niet-NAVO-landen, zegt Sarkozy. Dus kan de NAVO onmogelijk de politieke leiding nemen. Maar wat Sarkozy er precies mee bedoelt... Dat vindt premier Rutte voorlopig niet urgent. Nou ja, ik moet zeggen... dat kan ik nu even niet overzien... wat daar, wat daar nou precies de betekenis van is. Waar het mij vooral om gaat... is er ligt een resolutie van de, vrij, van de Veiligheidsraad. Dan vind ik het voor de hand liggen... dat je als land, als Nederland... als je bepaalde kennis hebt... of bepaalde mogelijkheden hebt... om daar een bijdrage aan te leveren. Bijvoorbeeld het handhaven van een no-fly-zone. No daar hebben wij een geschiedenis in. Daar zijn we goed in. Dat hebben we bijvoorbeeld in Kosovo gedaan. En dan vind ik het ook voor de hand... dat je liggend, dat je daar een bijdrage aan levert. Maar dat moet onder strikte conditionaliteiten. Dat moet onder een maximum aan zekerheden wat betreft de veiligheid. En vandaar dat die eh, eh, vlag van de NAVO voor ons zo belangrijk is. Dat de NAVO nu aan boord is, is voor president Sarkozy... geen enkele reden om zich wat bescheidener op te stellen. Met gevoel voor drama spreekt hij over een historisch moment. Maar een importance voor de politiek van de Europa... En voor de en de Wat we in Libië doen is van groot belang voor de politieke toekomst van Europa... en voor de verhoudingen tussen Europa en de Arabische wereld. Ik President Sarkozy hoort u als laatste in dit verslag van correspondent Tijn Sade. Nou, de wordt dus verantwoordelijk voor het vliegverbod boven Libië. Maar ondertussen zouden in Libië, dus op de grond, al veel Britse militairen actief zijn. Dat meldt althans de Britse krant, de Daily Mail. We gaan maar eens naar Libische bodem, naar onze correspondent, nou ja, correspondent van de wereldomroep, moeten wij netjes zeggen, Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, Britse militairen in Libië, wat heb jij daarover gehoord of gezien misschien? Ik heb ze wel eens hier op de grond gezien maar dan waren dus nog uh, mensen aan het evacueren, Britse burgers en ook andere mensen. Uh, en toen heb ik ook met ze gesproken, commando's die bij zo'n schip stonden. En die zeiden toen al, toen ik vroeg van, uh, nou dat is heel mooi natuurlijk dat je mensen evacueren, maar jullie zijn toch voor iets anders opgeleid. Denk je ook dat je iets anders gaat doen hier? En toen zeiden ze, maar dat had ook nog als grap, uh, kunnen, het had een grap kunnen zijn, ja dat is op onze to-do-list om hier ook op de grond te uh, gaan. Zaken te gaan doen. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk geweest dat een paar weken geleden uh, hier SAS-mensen, MI6, ja, een beetje duister wie het nou precies waren, hè, zijn opgepakt toen zijn hier bij een soort boerderij, uh, in Benghazi en de kwamen spreken met, met rebellen. Maar uh, de rebellen hebben toen, toen dat toen iemand. Uh, zei dat ze daar waren toen de operatie uitlekte, Hebben we het publiekelijk gezegd van ja, willen we niks mee te maken hebben. Deze Britten gaan we allemaal weer terug naar hun schip of waar ze ook vandaan kwamen. En dat was meer om Gaddafi een beetje uh, ja, te, te voorkomen dat Gaddafi zou zeggen van kijk, uh, we hebben een grondinvasie. Maar ja, de, de berichten van Daily Mail zijn dus nu dat er dus wel degelijk special forces in of op andere plekken zitten om operaties die in de lucht plaatsvinden, vanuit de lucht plaatsvinden, te ondersteunen. Ja, want de Britse uh, gevechtsvliegtuigen moeten natuurlijk wel informatie hebben waar zijn de doelen. Zijn die militairen dat aan het verzamelen? Zijn ze die doelen aan het aanwijzen? Dat zou heel goed kunnen als dit bericht klopt. Je hebt natuurlijk uh, bekende forward air controllers, mensen die uh, tanks kunnen aanwijzen, bijvoorbeeld. En dat, dat doe je dan vanuit uh, een positie dichterbij om te voorkomen dat die vliegtuigen misschien op burgerdoelen raken, wat heel gevoelig uh, ligt. En, um, ja, en voor de rest inderdaad informatie verzamelen, misschien contacten leggen met mensen. Maar het is natuurlijk een heel groot land dit, en met het 250, dat is het geval wat nu genoemd wordt van uh, dit soort mensen kun je natuurlijk ook nog maar beperkte uh, zaken regelen. En er zijn ook berichten van, van het Daily Mail althans, dat er nog zeker 800 special forces op stand-by staan... om eventueel uh, op andere plekken dan dus in uh, Libië dat soort zaken te kunnen doen. En ook, hoe worden deze mensen bevoorraad? Nou, berichten zijn dat ze via Cyprus met vliegtuigen... die dan een soort voedseldropping doen uh, bij die plekken... Uh, en zodat ze zichzelf daar... Ja, autonoom in leven kunnen houden. Ze kunnen daar niet naar de lokale supermarkt als die ja. er al uh, is op die plekken. Je bent nog altijd in Benghazi, Hans-Jaap. Hoe, hoe is het met de frontzien? Heb je enig zicht op waar die nu überhaupt is? Ik ga er zo weer kijken trouwens. En die is dan, uh, als het gaat om hier, bij Ashdabia. En daar zijn steeds wisselende berichten over. Dat, zeg maar, um, je, je kunt Asjidabia in, in vier taartstukken verdelen. En dan zijn er maar twee taartstukken in handen van uh, Gaddafi en de rest in handen van de rebellen. En ja, maar die taartstukken die wisselen nog wel eens. Dan, dan heeft iemand anders weer een ander deel van de stad in handen. En dat is heel gevaarlijk om daar echt in de stad dan te gaan kijken. Ik weet dat sommige journalisten erin zijn geweest. Dan ja. moet je een hele goede chauffeur hebben die alle sluipweggetjes weet. Maar voor je als het gaat schuiven, dat front dus weer, ja. zit je ingesloten. Als dat gebeurd is met New York Times journalisten ook... Uh, maar daar, ja, daar gaat het ook nog steeds moeizaam. Maar daar wachten zij ook eigenlijk op, op dat er meer tanks worden gebombardeerd. Dat zou vannacht ook al gebeurd zijn. Maar ik wil het allemaal eventjes iets dichterbij bekijken. Zo. Ja, doe je wel voorzichtig? Ja, dat doen we altijd. Doe je altijd. Hans-Jaap Melissen, dank je wel weer voor jouw uh, uh, verhaal vanuit Benghazi. Hans-Jaap van de Wereldomroep. Na kwart over negen, dan naar Portugal. Dat maakt zich op voor een gang naar de stembus en naar het noodfonds van de Europese Unie. Het land moet op de schop en grondig hervormen, vinden economen. Maar de Portugezen roeren zich. Met een protestlied dat door het hele land wordt gezongen... verweren ze zich tegen de weurgreep van de bezuinigingen. We hoorde ook onze correspondent Rob Zoutberg. Geklets van studenten, binnenplaats van de Universidade Nova... Economische Universiteit aan de rand van Lissabon, vlakbij de landingsbaan... Van het vliegveld. We staan hier met Miguel Ferreira, een van de economen die hier lesgeeft. geeft, lijkt ook de aangewezen persoon om dan de vraag te beantwoorden waarom eigenlijk hier in zijn land een groot bezuinigingsplan is afgewezen. door het land nu automatisch in de armen van het EU-noodfonds en ook het IMF wordt gedreven. Ik denk dat het meer een politiek is. Ik denk dat het onvermijdelijk was wat er woensdagavond gebeurde. Het gaat niet alleen om de buitenlandse schuld van Portugal, het gaat ook om de particuliere schuld die dus de Portugezen hebben. Die schuldenlasten die zijn in alle opzichten onhoudbaar geworden. En dus moet dit land wel naar het Internationale Monetaire Fonds toe, naar noodfondsen toe. Het is gewoon niet langer op te brengen. Er zijn twee oplossingen. Een oplossing is een default van de dívida en een restructuratie van de dívida. Uiteindelijk zal het land helemaal op de schop moeten. Het gaat ook om het herstructureren van de arbeidsmarkt. Dit land zal ook veel minder moeten gaan importeren en veel meer moeten gaan exporteren. Dat is de enige manier hoe we weer tot groei kunnen komen en de verhoudingen weer gelijk kunnen trekken. Het tremend deficit dat we hebben na balans commerciële. Toch zit niet iedereen in Portugal bij de pakken neer. Een band, Los Homens de Luta, de mensen van de strijd, maakten een protestlied voor Portugal. Deden mee aan een voorronde van het Songfestival en wonnen tot ieders verrassing. En nu staat het protestlied op het podium. Als inzending van dit land tijdens het Eurovisie Songfestival in mei. Het is ironisch esta deze e en de Homens de Luta. Eingen Dusseldorf als centrum economiek de Europa na ste Uitgerekend op het moment dat Portugal in een wurggreep zit van de financiële markten, gaan wij naar Duitsland toe. Naar het centrum van de economie, van de Europese economie. En daar gaan wij ons lied zingen, ons protestlied. Om te laten vertellen hoe het ons gaat, de Portugezen. Hoe wij daar staan en hoe moeilijk wij het hebben. Muziek, zoals uw titel indica. Het lied heet strijd en vreugde. Dat is precies wat eraan ontbreekt op dit moment. De strijd voor de waardigheid van dit land. De strijd voor Portugal zelf. Maar niet om te verzinken dus in een pessimisme. Niet om te verzinken in een soort agressiviteit. Maar dat met vreugde en met zin in het leven tegemoet te treden. Alle problemen waar de Portugezen, waar dit land op dit moment in zit. We moeten ons verzetten. Maar op een waardige op een vreugdevolle manier. En daar gaat ons lied over. Soms voel je je ontmoedigd. Soms vertrouw je het niet meer. Soms ben je bezorgd. Soms ben je wanhopig. Nacht en dag geeft de strijd vreugd. En het volk... Het gaat de straat op. Por vezes das contigo a desesperar. De noite ou de dia, a luta é alegria. E o povo avança na rua a gritar. Portugal, two points. Portugal, a thousand points. En zo dadelijk gaan wij naar Jemen, want daar wordt opnieuw gedemonstreerd. Maar eens even kijken hoe het er is. We spreken uh, correspondent Judith Spiegel, zij is journaliste in Jemen. Eerst naar John Hoka. Gaan er überhaupt mensen naar het werk vandaag, John? Nou, er zijn heel weinig mensen naar het werk gegaan. Het stelde allemaal niet zo gek veel voor, Lara. Op dit moment nog op de A4 naar Amsterdam. Drie kilometer voor Knopend de Nieuwe Meer. En nog twee korte files op de A9 richting Amstelveen. Twee kilometer bij Knopend Raasdorp. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, daar staat ook nog twee kilometer bij Leusden-Zuid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 3FM voert de hele dag actie voor de slachtoffers van de aardbeving... en de tsunami in Japan. Zeist doet dat ook voor de slachtoffers in Yamada, de zusterstad. Maar als de schade en het verdriet zo groot zijn, Mark Robin Visser, wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat kan je als leerling van het Christelijk Lyceum in Zeist doen... om de medeleerlingen in uh, Yamada te helpen? Dat vragen ze zich hier uh, op school natuurlijk ook af. Afgelopen januari waren er nog een paar leerlingen uit Yamada hier. En daar proberen ze hier nu kortzachtig contact mee te krijgen. Wat, heb je al iets gehoord? Ja, ik heb een SMS gekregen van uh, mijn Japan die toen hier was. En wat stond er in die sms? Allright en verder eigenlijk bijna niks. <laughs> uh, heb je enig idee hoe, hoe ze erbij uh, zit? Nee, niet echt eigenlijk. Nee, nee. Heb jij al iets gehoord? Uh, ik heb een brief gehad waarin ze schreef dat haar tante was overleden. Dat haar huis er nog wel staat. En ze had een tekening gemaakt met uh, ja, huizen die in brand stonden... en het uh, tsunami die over die huizen heen kwam. Dus eigenlijk wel erg dat ze ja. dat dan zo... Ja. Ja. Ja. Ja. Heb jij iets gehoord? Nee, ik heb nog niks gehoord. We proberen wel contact te zoeken, maar ja, nog geen bericht... Dat is zorgelijk. Ja, nou, we hebben wel al bevestigd gekregen dat hij nog leeft... en zijn familie en broers en zussen en zo ook. En dat zijn huis nog staat. Maar nog geen bericht daarna. Nog geen bericht. Uh, mijn collega Roel Pauw is gisteren in Yamada geweest... en is uh, met drie dames die hier dus onlangs nog geweest zijn... Uh, op zoek gegaan naar, uh, naar spulletjes. Laten we even luisteren naar de reportage die hij daarover heeft gemaakt. Tussen de natte en verkoolde resten... Zitten de drie meiden nou even wat te graaien op zoek naar herkenbare dingen? Bladmuziek. Een pianoboek. Zij zelf, haar grote zus en de moeder spelen alle drie piano. Waar stond de piano? Ze wijst naar een hoek in deze puinbak waar de piano gestaan moet hebben. Komt weer een klein noot tevoorschijn. Wat gaan dat de kooi houden. Nee, nee. Een scherf van een bord dat ze zelf heeft gemaakt. Eh, tonijn. Zo, kakkote, kakkote. Eerste, tweede, derde jaar van de lagere school misschien. Ben je blij dat je dat teruggevonden hebt? Tonijn, koekoe. Nu gaat dat. Nu kan ik zich vroeger. Wat doet dat nou met je, dat je die spulletjes terugvindt... die je misschien heel dierbaar zijn? Veel herinneringen, er zijn ook spullen bij waarvan ze was vergeten dat ze bestonden. En als er geen nou ja. tsunami was geweest, had ze misschien nooit gezien. Ja, zo kun je het ook zien. Ja. Maar er zullen natuurlijk ook een heleboel dingen voor altijd verdwenen zijn. Mijn comics, mijn video's en mijn foto's. Hmm. 15 jaar van oude geschiedenis weg. Berichten uit Yamada van de leerlingen van de junior high school daar... en de leerlingen hier van het christelijk lyceum... Ja, die staan echt ademloos te luisteren naar... Dat wat kan je nou als school doen om je medeleerlingen te helpen? Docent, mevrouw Visser, kunt u daar iets over zeggen? Jawel, wij uh, zijn in ieder geval van plan om een sponsorloop te gaan doen. We hebben al een datum, 12 april, en het is al van start gegaan. Dus we zijn er uh, mee bezig, dat in eerste instantie. Want wij willen ja. uh, met name de school dus uh, daarmee helpen. Rennen voor Yamada. Ja, ja. goed idee. <laughs> om geld op te halen. Ja, dat ga ik zeker doen. Denk je dat het helpt, dat het... Dat het, uh, dat het... Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Ik denk wel dat we er wel iets mee ophalen en dat het wel gaat helpen verder. Okay. Nou, ik hoop dat jij ook snel iets hoort van jouw lo lo logé van januari. Ja, ja, dank u wel. Veel succes en uh, groeten uit Zeist vanaf het christelijk lyceum. Marco Robin Visser was daar de hele ochtend. Straks kijken we nog even bij 3FM wat zij aan actie voeren bijzonder daar in Zeist. Je kunt er meer over vinden trouwens, straks op onze website en op het weblog van de NOS. Um, het is acht minuten voor half tien. Wij moeten nog even naar Jemen, want de situatie staat ook daar weer op scherp. We hebben het eerder al over Syrië gehad. Daar zal vandaag een belangrijke dag plaatsvinden. Um, vandaag heeft de oppositie opgeroepen in Jemen tot een massademonstratie tegen president Saleh. Ze willen dat Saleh onmiddellijk aftreedt. Daarom gaan we naar journaliste Judith Spiegel. Zij is in de hoofdstad Sana. Um, Judith, waar ben ben nu? Uh, ik ben nu weer thuis, omdat het de enige rustige plek is waar jullie mij kunnen horen. Ik was vanmorgen uh, bij de, op het demonstratieterrein en daarna ook even bij het Presidentieel Paleis. Uh, dat laatste omdat de demonstranten zich hebben voorgenomen om te gaan marcheren naar dat, dat presidentiële Paleis. En ik wel eens wilde zien hoe het er daar dan nu uitzag. En wat heb je gezien? En, Vertel eens. Uh, nou ja. Ja, dat heb ik gezien. En het is een, uh, een hoop militaire beweging. Er zijn veel soldaten, veel tanks. Veel mensen op straat, ook op de daken van, uh, van legerkazernes en dergelijke. Terwijl aan de andere kant, dus op het terrein van de, van de demonstranten bij de universiteit, was het eigenlijk rustig. Iedereen werd net wakker. En mensen uh, vertelden dat ze inderdaad wilden gaan wandelen uh, richting het paleis, maar ongewapend. Nou dat is natuurlijk wel de grote vraag wat dat gaat opleveren. ...als wij ongewapende demonstranten hebben die gaan marcheren... ...richting een toch wel forse militaire presentie. Ja, want ook in Jemen is het uh, in de afgelopen tijd hardhandig ingegrepen. Uh, Judith, hoe is de stemming onder de demonstranten? Ja, de stemming is zoals eigenlijk altijd. Na, na zo'n ingrijp is er dan paniek en chaos onder een aantal. En dan een paar dagen later gaan de demonstraties toch wel weer over... ...tot de orde van de dag. En vanmorgen trof ik ook niet echt iets anders aan... Uh, zoals gezegd, mensen werden wakker, schaalden een beetje rond hun tenten en namen een ontbijtje, vertelden dat inderdaad een aantal mensen naar het paleis wil gaan. Anderen willen niet, die vinden het te gevaarlijk. Uh, en wat ze met name uh, propageren is dat vreedzame karakter te handhaven. En ja, ik vond het eigenlijk vrij rustig en uh, had het idee dat. Uh, ja, dat het een vrijdag zoals alle vrijdagen is, die massaal zal zijn. En dan is er natuurlijk maar verder de vraag hoe vreedzaam het zal zijn. wat ja, is de rol van het leger, want wij begrijpen dat die invloedrijke generaal Ali Mohsen uh, de demonstranten openlijk steunt. Zie je ook militairen die ja, misschien wel demonstreren? Ja, die zie je wel. In ieder geval wat nu is deze week, is dat je militairen ook op het demonstratieterrein ziet. Dat was eerst niet zo, ze stonden er alleen maar omheen. Dat is nu nog steeds zo, maar die zijn wel vriendelijker dan ze voorheen waren. Alleen dat beschermen van, van uh, met name het legeronderdeel van Ali in de belangrijkste overgelopen generaal. Maar nou, dan is toch niet helemaal duidelijk wat dat precies gaat betekenen, bijvoorbeeld vandaag. Veel mensen zeggen ja, hij gaat ons beschermen, maar alleen tot een bepaalde straat, de straat waar zijn juridictie in de stad ophoudt. Als dat zo is, dan betekent dat dat het slechts een paar honderd meter bescherming oplevert van, van dat legeronderdeel. En dat het in de demonstranten dan daarna weer alleen zouden staan. Okay, okay. We nou. moeten zien hoe dat gaat uitpakken. Ja, precies. Nou, Judith, als er nieuws is, meld je dan. Dan kunnen wij gelijk dat weer terugmelden op Radio 1. Dank je wel weer. Okay. Als de grond onder je voeten wegvalt en de moed je in de schoenen zit. Als de stad waar je ooit woonde is verdwenen en de wereld is vergaan. Als ja, je voor Dit werd net live gezongen bij de buren bij 3FM. Daar is verslaggever Matthijs van der Wiel. Ik hoorde Pascal van Bluff volgens mij. en uh, Mathijs, uh, wie horen we nog meer en waarvoor doen ze dit? De Javanka hoor je, Sharon van Within Temptation... Wouter Hamel, Lange Frans, Jan de Dat zijn allemaal artiesten die iets hebben met Japan. Daar veel optreden, daar veel fans hebben. En die zijn vanochtend in alle vroegte hier naartoe gekomen. Hier naartoe gehaald door DJ Giel Beelen. Want die heeft ze een uurtje samen laten repeteren... om daarna samen net dus live een single op te nemen. Een single geschreven door Peter Slager van Bluff. Om solidariteit te... Betuigen. Een soort benefietactie, maar ja, dan vraag je je af, is dat wel nodig? Japan is natuurlijk een stinkrijk land, de derde economie van de wereld. Ja, deze artiesten vonden dat ze toch iets moesten doen. Luister maar even naar uh, Pascal van Bluff, die ik even sprak tijdens het oefenen toen straks. Het meest schrijnende aan de situatie is dat het inderdaad natuurlijk geen tweede of derde wereldland is. Nee. Uh, we hebben met de band uh, nauw contact met, uh, met de muzikanten van Kodo, van een uh, taiko-drumband uit, uh, uit Japan... En een van die van die leden bijvoorbeeld is gewoon persoonlijk getroffen door, uh, door uh, ja, wat daar allemaal gebeurd is. En uh, ja, heel de, de, de hele familie heeft niks meer. Alles is kapot, ja. weggevaagd. Er is ook geen geld. Er is zijn, Dan kan het in de statistieken een van de rijkste landen ter wereld zijn. Maar... Ja precies, nou wat, wat ik wel wat ik wel typisch vond, is dat werd ons gemeld dat ook uh, bankpapieren en uh, eigenlijk papieren waarmee blijkt dat ze vermogen hebben op de bank. Die zijn ook weg en er schijnt ook op de, in de computers dan ineens niks meer te vinden te zijn. En zo. Dus, dan ben je alles kwijt. Dus rijke mensen zijn ineens arm. En de contrasten zijn uh, nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen nog veel groter dan in een tweede of een derde wereldland ja. waar een ramp gebeurt. Het is moeilijker om mensen dan te motiveren om geld te geven bijvoorbeeld voor zo'n zo ramp daar, in zo'n soort land. Ja, omdat ze denken uh, het gaat daar ja. wel goed, inderdaad. Maar ik denk dat ook heel veel acties symbolisch uh, zijn om mensen daar... Uh, gewoon een, een, een hart onder de riem te steken. En dat dat ook al heel veel is. Ik weet bijvoorbeeld van fans van mij dat als zij zien dat wij in Nederland ermee bezig zijn. Dat ze echt geraakt zijn. En, en, en, en echt een betere dag hebben gewoon omdat wij er hiermee bezig zijn. Daarom doen ze dat. De blazers op de achtergrond... dat zijn Hans en Candy Dulfer en Benjamin Herman... die uh, allemaal in Japan wil optreden en vanochtend hierbij wilden zijn. Het liedje is dus net opgenomen. Ja, je hoeft er niet voor te betalen... Hoor. net als bij het Glazen Huis, zoals ze dat te normaal doen in december bij 3FM. Mensen mogen zelf, als ze het willen, geld overmaken... naar uh, uh, het rekeningnummer van het Rode Kruis. En er was iemand van het Rode Kruis en die zei... er zijn veel particulieren in Nederland die dat toch doen. Ook al is het een rijk land, er is toch hulp nodig daar. Vooral dekens en geld voor de wederopbouw en die mevrouw van de Rode Kruis die zei, het leed is er niet minder door... doordat het een, een rijk land is. Nou, dit liedje, daar willen ze daarmee helpen. Martijs van der Wiel was dat. Bij de collega's van 3FM die dus actie voeren voor Japan. Ja, nou, dan uh, gaan wij van 3FM door naar Radio 1... naar de collega's van de KRO. Niet Sven Kokkeman vanochtend, maar... Max Nakenburg. Kijk eens aan. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Zometeen bij ons. Herold Brinkman van de PVV en Raymond Knops van het CDA zijn te gast. En zij reageren op een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de JSF. En daaruit blijkt dat de kosten voor de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter hoog oplopen. En uh, de Britten die moeten voor aankomende zondag hun formulieren voor de volkstelling hebben ingevuld. En die volkstelling die houdt de gemoederen daar flink bezig. Want lang niet iedereen is gediend van de vragen die beantwoord moeten worden. Dit en meer straks in K. Goedemorgen, Nederland, na het nieuwsbulletin van half tien met Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. In Fukushima, Japan, zijn nieuwe problemen bij reactor 3. Het vat waarin de splijtstofstaven zijn opgeslagen is mogelijk lek. Er is sterk verhoogde radioactiviteit gemeten. In Zeeland is vogelgriep ontdekt. Op een pluimveebedrijf in Schoren bij Capelle worden 127.000 legkippen geruimd. En rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld. Als de minister te ligt, wordt geweld zwaarder bestraft... als er alcohol of drugs in het spel zijn. Hij komt ermee tegemoet aan een wens van de Kamer. De OM kan zwaardere straffen eisen. Autobedrijf Spijker, de eigenaar van Saab... heeft vorig jaar 218 miljoen euro verlies geleden. Maar toch is topman Muller tevreden. De verkoop van Saap is met 15 procent gestegen. En Vodafone zegt dat voicemails van zijn klanten... nu echt niet meer door onbevoegden kunnen worden afgeluisterd. Gisteren bleek dat het via internet nog altijd mogelijk was... voicemails van anderen te beluisteren. Volgens Vodafone is dat nu opgelost. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Algemene rekenkamer waarschuwt voor hoge oplopende kosten joint strike fighter. Bedrijfsleven moet zich beter wapenen tegen spionage. Volkstelling in Groot-Brittannië zorgt voor opschudding. Het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is Karel. Goedemorgen, Nederland. Roy Erkens, hij is vanochtend in Almere. Mensen die zichzelf bewust beschadigen. Het klinkt bizar en toch doen naar schatting 400.000 Nederlanders het. Reacties en vragen, u kunt ze kwijt op goedemorgennederland@kro.nl. Het gaat mis met de ontwikkeling en de kosten van de Joint Strike Fighter. Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Het budget is onduidelijk en niemand weet hoeveel JSS we uiteindelijk gaan kopen. Officieel komt er pas in de volgende kabinetsperiode... een besluit over de opvolger van de F-16. Maar nu al heeft Nederland één JSF-testvliegtuig. Ik ga erover praten met de Tweede Kamerleden... Heer Brinkman van de PVV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en Raymond Knops van het CDA. Ook goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meneer Brinkman, de PVV was tegen de JSF... maar is nu voor vanwege de gedoogsteun aan het kabinet. Wat doet de PVV nu met dit advies van de Rekenkamer? Nou, even voor de helderheid. Wij zijn... Blijven tegen de ISF. Alleen, wij hebben natuurlijk in het uh, gedoogakkoord uh, uh, bepaalde concessies moeten doen. En een van de concessies was dat we uh, uiteindelijk besloten hebben om toch voor de voor aanschaf van het tweede testtoestel te zijn. Ja, zo gaat dat in, uh, in een uh, gedoogconstructie. Je kunt niet alles binnenhalen van je programma. Je moet wel draaien. We hebben wel kunnen bedingen dat de beslissing, de uiteindelijke beslissing voor de aanschaf van het volledige programma van de ISF als in het volgende kabinet wordt genomen. Dus wat ons betreft uh, uh, zijn we nog steeds tegen de ISF. Maar nogmaals, we gaan wel voorstemmen voor het tweede testen. Het klinkt een beetje draaierig, hè? Ja, daar heeft u gelijk in. Uh, dat uh, mag u zien als draaien. Uh, daar uh, tegenover hebben wij uh, uh, behoorlijke uh, zaken binnen kunnen halen in het gedoogakkoord. Ik denk maar even aan de 12.000 extra handen uh, aan het bed uh, bij, uh, bij de zorg. Ik denk maar even aan extra geld voor politie en justitie. In totaal uh, meer dan een half miljard. Uh, zo, uh, uh, strengere immigratie en in, integratie. Uh, uh, maar goed, we hebben het nu over de ESF. Uh, uh, de rekenkamer uh, heeft nu gezegd. Ja, het kan financieel nog makkelijker ontsporen. Uh, uh, tot wanneer blijft u het steunen? Nou, eh. Uh, uh, <laughs> Wij gaan het uh, vooralsnog zeker niet steunen om, uh, om, om, uh, om te tekenen voor de aanschaf van die 85 toestellen. Buiten het feit omdat we het geld er niet voor hebben. Buiten het feit omdat we uh, de ISF uh, wat, wat ons betreft uh, niet overtuigd zijn van, uh, van uh, de, de kwaliteit van het toestel. Uh, uh, is er ook totaal geen noodzaak om nu die beslissing aan te nemen? Juist om precies uh, om wat, uh, wat de Algemene Rekenkamer ook zegt, de financiële consequenties nog niet te overzien zijn. Het is precies datgene wat ik al uh, jarenlang inbreng. We hebben laatst een behoorlijke fikse verhoging gekregen uh, van, uh, van, het, uh, van de kosten van de ISF. Maar ik heb al aangegeven, uh, binnen, de, binnen vier jaar zal er ongetwijfeld nog één, misschien wel twee keer een dergelijke verhoging gaan komen. Ja, Wordt het dan toch niet de tijd om uh, met uh, andere partijen te gaan praten of het nog steeds wel een goed idee is? <laughs> nou, uh, uh, uh, u zult begrijpen dat uh, politiek gezien uh, het beter is om uh, deze periode uit te zitten zoals het nu is... We gaan dat tweede testtoestel, nogmaals, daar hebben we onze handtekening voor gezet... en wij zijn gewoon goed voor onze handtekening. Dus dat zal aangeschaft worden. Maar dat betekent wel dat, uh, dat een volgend kabinet... en of wij daar wel of niet een rol in zullen spelen... dat zal, uh, dat zal de verkiezingen uitmaken. Uh, ja. Maar een volgend kabinet zal daar de beslissingen moeten nemen. Meneer Knops van het CDA, de Rekenkamer spreekt van grote financiële risico's... en de controlerende taak van de Tweede Kamer is in het geding bij de ESF. Vindt u dat ook? Ik vind dat er inderdaad grote risico's in dit project verbonden zijn. Dat is ook de reden dat de, Kamer, de Algemene Rekenkamer heeft ingeschakeld om dit project jaarlijks te beoordelen. En ook dat we elk jaar met de minister hierover spreken. Dat is natuurlijk inherent aan zo'n heel groot project. Ik ben het niet eens met de rekenkamer dat de controleerbaarheid in het geding zou zijn. Want de Kamer kan altijd volgen uh, wat er gebeurt. Maar als het gaat om de risico's, ja, die zijn er. En ik, ik ben het uh, met de heer Brinkman eens dat wij dit uh, goed zullen moeten volgen. En dat, dat is ook de reden dat, uh, dat voor ons nog alleen besloten is voor de aanschaf van een tweede ja. En Laten we wel wezen: het is een groot project. Maar het is wel van belang voor, uh, voor onze veiligheid. Op dit moment zijn we ook in Libië bezig met onze F-16's. Uh, voor de luchtverdediging, voor die mensen te beschermen daar. En het luchtwapen zal een belangrijk wapen blijven in de toekomst. Dat betekent dat de F-16 die aan zijn einde is... een keer vervangen zal moeten worden. En dat betekent dus ook dat je nou moet denken over, uh, over opvolgers. Ja, en, maar en daar is niet iedereen het, het echt... over eens... dat de F-16 sowieso al verouderd uh, zou zijn. Maar er bestaat sowieso nou, dan een grote kans op vertraging van het, van het project. Inmiddels is er al 800 miljoen ingestoken. De vertraging zal ongetwijfeld nog veel meer geld betekenen. Tot wanneer blijft het verantwoord, meneer Knops? Op dit moment zijn er nauwelijks serieuze alternatieven voor de opvolger van r 16, dat is één. Er zijn twee kandidaten-evaluaties geweest waarin is aangegeven dat de JSF het beste toestel is. Wij zullen natuurlijk als Kamer kritisch volgen uh, hoe die, budgetontwikkeling zich, of die prijsontwikkeling zich, uh, hoe die zich gaat ontwikkelen. Uh, binnen twee weken zal er een brief komen van de minister waarin hij een herijking aankomt op basis van het gekrompen defensiebudget. Dus er zal van alles gaan gebeuren rondom dit project. Uh, maar dat is iets wat over twee weken pas, uh, pas duidelijk wordt. En ja, die accessie kan nog wel even vliegen. Maar we moeten nu wel nadenken over een opvolger. En als we dat niet doen, dan hebben we dadelijk uh, gewoon een uh, luchtmacht zonder jachtvliegtuigen. En dat betekent dat, uh, ja, dat die veiligheid waar uiteindelijk waar we die vliegtuigen voor hebben, uh, dat die uh, in het geding is. Ja, hoe ziet u dat uh, meneer Brinkman? Een, een luchtmacht zonder vliegtuigen en de veiligheid die in het geding is? Uh, kijk, het probleem met de ISF is natuurlijk dat het een, een, een toestel is wat in de ontwikkelingsfase en in de productiefase elkaar overloopt. En dat is redelijk uniek. Dat is nog nooit eerder gebeurd bij een dergelijk jachttoestel. Zeker niet bij een, een zogenaamde vijfde generatie. Um, en dat, dat is risicovol. Want dat betekent dus dat een, een, een product al geproduceerd wordt... terwijl de, de hele testfase nog niet afgerond is. En na elke testfase komen allerlei weer zaken. Ik moet wel zeggen, uh, meneer Sakenbeur, dat ik blij ben dat nu uh, ook het CDA erkent... Dat, uh, dat, dat wij het goed aan doen om de komende jaren dus nog niet te tekenen voor die toestel. Want let wel, als wij er niet geweest waren in het gedoogakkoord en in de gedoogcoalitie, uh, uh, uh, dan hadden het PVD uh, had en het CDA allebei al getekend voor aanschaf van de ISF. Dat hebben we gelukkig kunnen weerhouden en dat is een grote zegen voor, de, voor dit land. Het is maar goed meneer Knops dat, het, uh, dat de PVV op de rem heeft getrapt. Ach ja, voor een aantal zaken zou het wellicht kunnen. Maar in dit geval is het zo dat de heer Brinkman met mij zal erkennen dat er geen serieuze andere kandidaat is. En je kunt natuurlijk wel een tweede testtoestel aanschaffen en zeggen dat je geen definitieve JSF wilt. Maar ja, wat voor besluit neem je dan? Dus wij zijn heel helder geweest. Voor ons is het beste toestel. Waar we wel heel scherp op zijn, en dat zullen we blijven, is dat we zeggen dat het budget staat vast. We gaan die belastingbetaler niet opschepen met extra rekeningen. Zeker niet in deze tijd. En we zullen daar bovenop blijven zitten. Maar er is geen ander toestel met die kwaliteit die op dit moment uh, beschikbaar is. En uh, dat is wel de realiteit waar we mee van doen hebben. En uh, wij zullen in ieder geval ervoor zorgen dat uh, als die herrijkingsbrief er komt, dat heel goed gekeken wordt uh, ja, of we binnen het bestaande budget van 6,2 miljard. Uh, uh, toch een aantal uh, nieuwe jachtvliegtuigen kunnen aanschaffen. En dat begint allemaal bij de vraag... en dat bleek ook uit de, de defensieverkenningen die gehouden zijn... dat er gewoon behoefte is, ook in de toekomst. En de heer Brinkman zal het ongetwijfeld met me eens zijn op dit punt... aan een luchtwammer. Ja. Meneer Brinkman, ja, dan is er zo'n rapport van de Rekenkamer... en wordt er niets mee gedaan. Dat moet u storen. Nee, dat, dat hoor ik overigens meneer Knop zo niet zeggen, dat er niets mee wordt gedaan. Uh, uh, met andere woorden, de, de, de rekenkamer, die, de algemene rekenkamer, die bevestigt eigenlijk uh, de, de lijn van de PVV in de afgelopen jaren. En ik zie duidelijk dat ook uh, wat dat betreft het CDA, en ik denk zelfs het VVD, de VVD ook wel, uh, toch ook meer die richting uitgaat. Laten we even, eerst even ach, afwachten wat de financiële consequenties zijn van die, uh, die productiefase of die ontwikkelingsfase van de ISF. Uh, laten we kijken wat, we, wat, wat voor gelden we ter beschikking hebben... en hoeveel toestellen we daarvoor kunnen kopen. Ik moet wel één ding zeggen. Uh, er wordt altijd gezegd dat de ISF het beste toestel is... die we kunnen aanschaffen. Maar uh, van belang is om te bepalen... wat je met een dergelijk toestel zou willen. De ISF is ontworpen voor het zogenaamde Iran-scenario. En dat betekent snel een atoombom gooien en snel weer terug en heel hard thuiskomen. En ik zie Nederland never, nooit niet een dergelijk scenario uitvoeren. Plus het feit dat de stelselcapaciteiten van een dergelijk vliegtuig ja, die zijn, die zijn ook onderhevig aan, aan, aan, aan de, de ontwikkelingen in de tijd. En die kunnen achterhaald worden. En, en daarvoor is niet, ben ik niet overtuigd van de, van, van de ...de noodzaak voor de aanschaf van een dergelijk toestel. Meneer Knops, gaat die er ooit komen in Nederland, de JSF? Dan ik even reagerend op het scenario met... Als de u dat kort wil Iran. doen? Uh, dat, uh, dat lijkt me ook een scenario wat zeer onwaarschijnlijk acht. We hebben ook geen atoombomen die we daarvoor kunnen gebruiken. Maar wat wel zo is, als je nu denkt aan het scenario in Libië... ...dan zou de JSF perfect kunnen opereren als een sensorplatform... ...het coördineren van uh, zee- strijdkrachten luchtstrijdkrachten... En ja, dat is iets wat we nu met de EWEX moeten doen en met jachtvliegtuigen. Dus wat dat betreft zou de JSF daar een hele goede oplossing voor zijn. En of hij er ooit gaat komen, uh, wat ons betreft uh, gaat hij er komen. Alleen al vanuit de gedachte dat we een opvolger uh, nodig hebben voor de huidige f die over een aantal jaren echt aan het einde van een uh, rit zijn. Meneer Brinkman, gaat hij er toch ooit komen? Ik denk niet, want uh, het is een buitengewoon duur toestel. Plus het feit, meneer Knop zegt het nu uh, zelf ook al... Uh, hij zegt dat de ISF in, uh, in het Libië uh, op dit moment het beste toestel zal zijn. Nou, de luchtverdediging van, uh, van Gaddafi is uh, totaal vernietigd. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En de coördinatie tussen de diverse NAVO-troepen uh, op de grond, op zee uh, en in de lucht... die is ook met de F-16 buitengewoon goed. Door allerlei uh, technieken is die buitengewoon goed te maken. Dus uh, hij is wat dat betreft totaal overbodig. Ja, we hebben het al even over de actualiteit rond Libië gehad. De NAVO neemt het commando van Amerika over, meneer Brinkman. En daarmee wordt de kans vergroot dat Nederland nu actief gevechtshandelingen gaat uitvoeren. Goeie zaak? Nou, we hebben tegen deze missie gestemd, zoals u weet. Wij vinden de deelname van de Arabische landen veel te minimaal. Dat is echt te gek voor woorden. En er zijn nog een groot aantal andere redenen waarom wij hier tegen zijn. Maar het is wel heel erg goed dat de NAVO wat dat betreft het stokje overneemt. Een missie onder leiding van de NAVO, dat zou wat ons betreft, als we voor zouden zijn, altijd een voorwaarde moeten zijn om mee te kunnen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 Er komen vandaag spelcomputers op de markt... waarop je 3D-games kunt spelen zonder 3D-bril. Een revolutionaire ontwikkeling in de game-industrie. Hoe kan het dat je geen bril nodig hebt? Wijnand IJsselstein van de Universiteit van Eindhoven. Hij heeft het antwoord. Dat is een goede vraag. Um, normaal genomen uh, hebben we een stereobril op om het linkeroog en het rechteroog een ander beeldje aan te geven. Zo'n bril bevat vaak een een of ander filter... waardoor uh, links en rechts apart aan je ogen worden aangeboden. Nu is het bij die uh, spelcomputertjes zoals de Nintendo 3DS... Uh, dat de technologie om dat linker en rechter beeldje uit elkaar te houden... in het scherm uh, zit geïntegreerd. In het geval van de Nintendo 3DS maken ze gebruik van een zogenaamde parallax barrière display. Dat wil zoveel zeggen als dat er eigenlijk... Telkens uh, links, rechts, links, rechts, links, rechts beeldjes naast elkaar in kleine streepjes staan afgebeeld. En omdat je ogen iets uit elkaar staan, zie je door uh, met één oog door uh, een gleufje het linkerbeeldje Met het andere oog door hetzelfde gleufje zie je het rechterbeeldje Dus je hebt een iets andere kijkhoek per oog en daarom zie je iets andere beeldjes door het gleufje heen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de bril min of meer verwerkt zit in het scherm. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons daarna goedemorgen Nederland. voor uw minuut ranking de nieuws. Wij gaan terug naar Almere. Roy Jukens. Ja, wat deed je dan als je jezelf uh, beschadigde? Um, ik sneed mezelf, ik brandde mezelf, ik sloeg mezelf, gooide mezelf van de trap af. En waarom deed je dat? Um, ik was geestelijk eigenlijk zo in de war. Ik voelde zoveel emoties. Daar kon ik niet mee omgaan. Dus eigenlijk vertaalde ik mijn geestelijke pijn naar lichamelijke pijn. Ja, vind je dat moeilijk om mij dat nu te vertellen? Um, ik heb het in het verleden wel moeilijk gevonden. Maar ik leerde steeds beter over te praten. Ja. We staan op het schoolplein van de middelbare school. Waar je zometeen ook les gaat geven. Voorlichting gaat geven. Um, Stefanie, 25 jaar. Het snijden, krassen... Of branden gebeurt vaak op onopvallende, pla op onopvallende plaatsen hè, van, het, van het lichaam en wordt liever niet besproken. Toch kent bijna iedereen wel iemand die zichzelf beschadigt. Hè. Het is een omvangrijk probleem. Hoeveel mensen doen het, naar schatting? Um, het zijn uh, veel mensen. Ik weet de precieze cijfers niet. Zullen we zo meteen nog even aan de onderzoeken vragen. Maar uh, merk jij dat het een groot probleem is? Ja, het is een heel groot probleem. Uh, vooral omdat het uh, vaak in het geheim gebeurt. En um, nu is het probleem wel bekend onder jonge meisjes, vooral. Maar het zijn ook veel volwassen mensen, mensen met fulltime baan, mannen. Um, dus het is een heel uiteenlopend probleem. Ja, Nienke Kool is. en verpleegkundige bij Palier. Zelfbeschadiging omvat dus ja, het verwonden van jezelf hè, met letsel uh, tot het uh, tot gevolg. Um, als uitlaatklep hebben we al gehoord voor vervelende gevoelens. Um, en zijn er dan altijd kleine beschadigingen? Nee, de beschadigingen kunnen van heel klein tot heel erg en ook af en toe levensbedreigend. Terwijl dat niet de bedoeling was, maar zo heftig kan het wel zijn. Ja, en hoe groot is het probleem? Hoeveel mensen, naar schatting, doen het? Het is lastig, maar als ik zo'n schatting moet maken, dan heb ik zo'n idee van zo'n 400.000 mensen. Ja, dat is een enorm aantal, want hè, er wordt natuurlijk niet over, over gesproken. Of praten over zelfbeschadiging, daar, daar rust wel een taboe op. Absoluut, het is een ingewikkeld probleem, omdat het zo, zo onbegrijpelijk is voor mensen die het niet doen. En omdat er een verschil is tussen de mensen die het doen en de mensen die het niet doen in wat er mee moet gebeuren. Ja, jullie gaan nu online hulp uh, aanbieden hè? Via, via een website. Is dat, waarom doen jullie dat? Dat doen we omdat er aan ene kant uh, nog weinig behandelingen zijn die zich specifiek richten op zelfbeschadiging. Aan de andere kant dat we zien dat mensen die zich beschadigen het zo lastig vinden om hulp in te schakelen. En op deze manier kunnen ze laagdrempelig op hun eigen tijd uh, daarmee aan de slag gaan. Ja, nu kan ik me voorstellen dat uh, de, de redenen uiteenlopend zijn hè, waarom mensen het doen. Hè. We hebben al een, eentje gehoord van, van Stefanie. Wat komt u in de praktijk tegen? Waarom doen mensen het? Want het is voor mensen die het niet doen zo moeilijk te begrijpen. Het, is, het, het gaat vooral om alle hele heftige gedachten, gevoelens, gebeurtenissen die zo overweldigend zijn, die zoveel oproepen, die voor mensen niet te dragen of te verdragen zijn. Ja, nu gaat er uh, jullie website, die moet inzicht gaan geven in, uh, bij mensen die zichzelf beschadigen, waarom ze het doen. Hè? En u zei al, net even uh, voor dit gesprek, u zei al, het is niet per se uh, het doel om mensen ermee op te laten houden. Nee, dat klopt. Het gaat er vooral om dat mensen een keuze hebben of ze ermee willen. Om te kunnen maken moet je inzicht hebben in je eigen proces en in wat er gebeurt en in wat je zou anders zou kunnen gaan doen. Maar de keuze ligt bij degene die zichzelf beschadigt. Ja, terwijl ik als leek zou zeggen, wil je toch eigenlijk dat mensen er echt mee ophouden. Ja, nou ja, en dat is ook wel waar het verschil wat de hulpverleners dan af en toe hebben. Het is zo heftig dat die zoiets hebben van stop er maar mee. Maar zo is het niet voor mensen die zichzelf beschadigen. Die kunnen dat vaak niet zomaar. Nou, Stefanie, 25 jaar, zometeen voorlichting geven. Wat zou jij tegen mensen willen zeggen die zichzelf beschadigen en die er niet over durven praten? Probeer iemand in vertrouwen te nemen. Probeer het geheim waar je mee leeft, dat te gaan delen. Want uh, door het geheim geheim te houden, uh, wordt het lijden eigenlijk alleen maar zwaarder. Okay. Veel succes zometeen. Dank je wel. Roy Jerkens was dat straks. Volkstelling houdt de gemoederen flink bezig in groot brittannië Maar nu eerst het goede nieuws. Positief News Network. Goedemorgen, van de Van Exeter Bosveld, dus sprekerparlys. Ik bel even voor de ambitieuze terrasplannen. Oké, okay, um, ga ik u daarvoor even terugbinden binnen met de F&B-manager. Ja. Um, met wie? De F&B-manager, ja, op de kort. Oké. Okay. En gaat het erom uh, om eventueel het terras te veranderen, om een aanbieding te doen of wat dan ook? Uh... Jullie gaan voor een hoge notering in de landelijke terras top 100. Oh, Oké, okay. ik ga even met onze directeur doorspinnen. <tied> <tied> <tied> Net van Bladel. Dag meneer van Bladel. U neemt lachend de telefoon op. Ik was hier net in de vergadering. Oh, was een hele leuke vergadering. Ja, ja, ja. Maar ik bel even voor iets heel serieus. De praktische handleiding voor houtkenner en beginner. Hoe herken ik loofhout? Ja, toestel te niet hè? Wat zegt u? Het hoeft altijd niet eerst serieus te zijn. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar u heeft een boek over Loofhout geschreven. <lacht> Hoe herken je Loofhout dan? Um... <lacht> je kunt het eigenlijk in stappen doen. Ja. Um, het is eigenlijk, uh, ik vergelijk het tikkels met het herkennen van mensen. <lacht> ja. He? We hebben, uh, hebt u uw uiterlijke kenmerken waaraan dat je, dat je iemand dan kunt herkennen. Maar die kunnen ook veranderen, die zijn variabel of die zijn niet vast. Hè? Nee. Ja. Um, en dan is het belangrijker dat je meer gaat kijken met een, met een detail. En dat we de structuur van het hout gaan vergroten in dit geval. Ja, ja. En dat kunnen we dan best doen met een loop 10 of 15 maal. En de manier waarop dat uh, loofhout is opgebouwd is nou uh, ingewikkeld. Ja. <laughs> En op die manier kunnen loofhouten toch gemakkelijk een 150, uh, 200 houtsoorten herkennen met de loep. Zo. <lacht> er zijn eigenlijk een uh, 60.000 verschillende boomsoorten. Ja. <lacht> en als we dan nog eens de houtachtige wassen erbij tellen, dan komt er nog eens een 40.000 bij. Dus dan zitten we aan een 100.000 verschillende houtsoorten. Nou, en nu lekker verder lachen. Ja, dat gaan we doen. Ja? <lacht> Oké. <Okay>. Dag. <lacht> Daag. Daag. Goedemiddag. Rijmakers, Peter, goedemiddag. Van de Valk Hotel De Witte in Vught... Wil in de landelijke terrassen top 100 komen. Hoe gaan jullie dat doen? Het terras uh, is natuurlijk al mooi, maar dat gaan we nog mooier maken. Ja? We hebben loungebanken neergezet. Loungebanken? Uh, lounge loungebanken met kussens erin. Uh, we, hebben een, uh, we zijn bezig met een leuke saladekaart te maken. Ja. Dus wat we willen is gewoon de, het hele terras een beetje upgraden... en uh, meedoen met de top 100. Nou, sterkte ermee dan. Heel vriendelijk. Oké. Okay. Vrijdag. Dank ah. je wel. Dag. Launchbanken met kussens erin. Oh. <lacht> hmm. Het goede nieuws, het werd u gebracht door Karel Johan de Zwart. Zondag, dan is de deadline, dan moeten de Britten hun formulieren... voor de volkstelling hebben ingevuld. Een volkstelling die de gemoederen daar flink bezighoudt. Want lang niet iedereen is gediend van de vragen die beantwoord moeten worden. Hele morgen Lia van Bekhoven in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ben ik natuurlijk verschrikkelijk benieuwd wat voor vragen dat dan zijn die ja. Nou, bijvoorbeeld eigenlijk van alles. Uh, hoe verwarmt u uw huis? Waar woont uw werkgever? Hoe vaak gaat u met de metro? Hoeveel slaapkamers heeft u? Maar het meeste verzet, want dit is echt... Omstreden deze volkstelling, die trouwens ieder tien jaar gehouden wordt, al 200 jaar lang. De, de meest omstreden vraag is toch wel de vraag: wie overnachtte er 24 maart in uw huis? Nou ja. En dan ook meteen de leeftijd, het geslacht en het vast adres van de loger. Um, tja, volgens sommigen is dat bedoeld om die vraag om uit te zoeken hoe het zit met Britten en hun buitenechtelijke relaties of hun one-night stands. <lacht> dus je kunt je voorstellen dat niet iedereen die vraag naar waarheid zal in. Waarom wil de overheid dat dan? Weer weten. Tja, uh, niet duidelijk waarom de overheid dat wil weten. De overheid zelf zegt, kijk, wij hebben een heel gedetailleerd beeld nodig... van de Britten, hoe ze leven, wat ze doen. Uh, allerlei organisaties en groepen maken daar gebruik van. Uh, planners, beleidsmakers hebben ze nodig. Iedere openbare dienst heeft ze eigenlijk nodig, die informatie... om te kunnen bepalen waar nieuwe scholen komen... of ziekenhuizen meer bedden nodig hebben. Uh, welke projecten, waar subsidie behoeven. Uh, supermarkten die willen ook die informatie gebruiken... Voor nieuwe vestigingen. Ja. En waar dan zo'n vraag als wat uh, wie sliep in uw huis... op 24 maart toe doet, dat weet ik niet. Nee. Godsdienst, dat is natuurlijk ook altijd een bron van onrust in dit soort Heel zaken. Heel erg. Hoe ja. is het in dit geval? Nou, hetzelfde weer. Kijk, de vraag is, uh, wat is uw godsdienst... Humanisten die hebben daar vreselijk veel problemen mee. Ze vinden het een hele beladen vraag. Uh, dus zeggen, die had anders gesteld moeten worden, neutraler. Zoals bijvoorbeeld, heeft u wel een godsdienst? En dan zijn er groepen die vinden dat ze onder godsdienst uh, geregistreerd zouden moeten staan... in plaats van onder etniciteit bijvoorbeeld en andersom. Maar er zijn natuurlijk altijd weer, hè, we hebben het over de Britten... grapjassen die proberen om aan die hele volksenquête een absurde draai te geven vooral wat betreft uh, godsdienst. Er is bijvoorbeeld een Facebook-site van een aantal... nou enkele tienduizenden leden... die zichzelf onder godsdienst gaan registreren als heavy metal. Hmm. Uh, zij denken namelijk, en dat is ook zo... dat als je een bepaald aantal leden hebt... je dan jezelf een godsdienst mag noemen. Ja. Dat was trouwens ook het geval bij de laatste enquête in 2001. Toen waren er bijna 400.000 mensen... die onder de noemer godsdienst schreven... Knights of the Jedi, als in Star Wars... <laughs> Juist. En inderdaad was toen voor een korte periode de Night of the Jedi... de vierde grootste georganiseerde religie in Groot-Brittannië. Het klinkt me allemaal zo ouderwets in de oren... dat je lijstjes moet gaan zitten invullen. Men weet toch al lang al die gegevens uit allerlei andere onderzoeken... uit allerlei andere bronnen? Ja, dat zeggen ook heel veel Britten. Dat is ook trouwens een van de redenen waarom deze enquête geboycott wordt... door vrij veel groepen. Zij zeggen, uh, niet alleen is het niet efficiënt hè, en niet accuraat... want Heavy metal, ik bedoel, daar kun je veel van vinden, maar een godsdienst is het echt niet. Uh, bovendien, zoveel persoonlijke informatie is al opgeslagen. Uh, de gemiddelde klantenkaart heeft meer informatie dan nodig is. Waarom nog eens consensus census invullen? Maar uh, de, Brit, uh, de Britse overheid, de Centrale Bureau voor Statistiek hier... die zegt, uh, al die informatie overlapt elkaar. Wij vragen andere dingen die echt nuttig zijn. Maar het is verplicht, hè? Het is inderdaad verplicht. Als je de census niet invult, dan kun je een boete krijgen van duizend pond. Dus je zullen moeten gaan invullen? Nou, heel veel mensen doen dat niet. Die vinden de vragen te opdringerig, te persoonlijk, te irrelevant. Vertrouwen ook de overheid niet wat ze gaan doen met die informatie. Dus zeggen dan maar het risico van een boete. Dankjewel, Lea van Bekkerhoven vanuit Londen. Straks spionnen in het bedrijfsleven. Ze zijn er, maar hoe spoor je ze op? VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en ook het ochtendtumeur van Siska Dressluis. In het vervolg van Goedemorgen Nederland na reclame en journaal van 10 uur met Jan van der Putten. Graag tot zo.